Dit is Koulijn Bari met het NOS Journaal. Nederland wist om de verdachte van de MH17-ramp te vervolgen. Samen met Maleisië, België, Australië en Oekraïne... gaat ons land daarvoor een resolutie indienen bij de VN-veiligheidsraad. Premier Rutte maakte dat bekend op zijn wekelijkse persconferentie. Rusland heeft in de Veiligheidsraad gezegd dat het nog veel te vroeg is... om na te denken over hoe de verantwoordelijken voor de ramp... vervolgd moeten worden. Pas deze week is er een conceptrapport verstuurd... over het eerste onderzoek naar de ramp... Als een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... kan Rusland met een veto het tribunaal blokkeren. Het aantal hypotheekaanvragen schiet omhoog. In het tweede kwartaal van dit jaar is het aantal hypotheekaanvragen... bij het hypotheekendatanetwerk HDN met 80 gestegen... ten opzichte van 2014. In totaal werden er 97.000 hypotheken aangevraagd. Volgens HDN trekt de woningmarkt aan... Daarnaast gingen de aanvragen omhoog doordat mensen nog snel een hypotheek wilden voor de aanscherping van de leennormen sinds 1 juli. Ook speelde mee dat de hypotheekrente weer voorzichtig omhoog kruipt na een periode van dalingen en de klanten nu nog willen profiteren van de lage rente. In het Verenigd Koninkrijk is op verschillende plekken een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in de Tunesische badplaats Soes... Bij die aanslag op het toeristenstrand kwamen 38 mensen om het leven, onder wie 30 Britten. Tijdens de herdenking hingen bij Buckingham Palace de vlaggen half stok. Koningin Elizabeth was op dat moment niet in Londen. Zij herdacht de slachtoffers tijdens een bezoek aan Schotland. Het weer, veel zon. In het binnenland wordt het 29 tot 32 graden. Morgen erg warm, 29 tot 36 graden. Met in de middag of avond een onweersbui. Dit was het Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertragingen in de randstad nu op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 7 kilometer tussen Blarken en Inbrugge door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, staat tussen Hoofddorp en Knopend Burgerveen. 6 kilometer file, daar zijn nog twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen hendrik ambacht en Sliedrecht-Oost 8 kilometer. A27 Utrecht richting Breda, 4 kilometer bij Werkendam. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Knoop het 5 kilometer. Bij Den Haag op de A44 richting Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer file. Op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis 6 kilometer.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 Broek, factor 40 FM. Het is wel, uh, gewoon uh, CFM is makkelijker natuurlijk. We zijn de tweede uur begonnen met de, de tweede helft van de lijst en precies, want we hebben nummer 20 eruit, Omi met de cheerleader. Alweer uh, 27 weken lang uh, in de lijst der lijsten. Hey, dit uur uh, gaan we even de, nou, de zoals ik al zei, de tweede helft van de lijst uh, een beetje doornemen. Maar ook uh, kijken we naar de Nederlandse toffeerde hoe die eruit ziet uh, van deze week en uh, een beetje nieuwtjes over de artiesten. Kijken of ik nog wat uh, kan vinden. Maar uh, Sander doet meestal een resumeetje. Maar uh, zullen we dat naar het volgende nummer doen, Sander? Zullen we dat doen? Ja, vind ik wel. Hey, we gaan eerst uh, luisteren naar uh, Martin Solveig. Samen met uh, GTA Intoxicated op uh, 17. Straks dus een klein resume van Sander. En uh, daarna heb ik nog uh, Sarah Larsen en uh, Kygo voor je klaarstaan. In de achtertuin of op het strand op dit moment Want ja, de kwik de... stijgt oh, nog uh, goed Als je kijkt, stond het ondertussen alweer iets van 28 graden buiten We hebben al uh, over de 30 uh, gezien uh, vandaag En het wordt alleen maar erger en erger en erger Want uh, morgen wordt de heetste dag geloof ik uh, van de week Hé, hey, maar uh, hey, het is toch lekker Hey, ze Marten Solvek, hoorde in met GTA in Taxicadent op uh, 17. Met eerst een kleine resume van onze lijstje Wat we wel en niet gehad hebben, tot op heden. Op nummer 29 hebben we Lost Frequency. Ik heb je toch een mooie, zware, lage zoele stem op nummer 10? Nee, ja, super, leuk, ga door. Featuring Janice TV met Reality. En op nummer 28 hebben we Affici Waiting for Last. Al twee weken in de lijst op nummer 27 20, met Photographic en ook twee weken in de lijst op nummer 26 hebben we Adam Levent met Ghost Town. Op nummer 25 hebben we Matt Regimes met A Second to Man. En op nummer 24 hebben we Heidem James met Something About You. Op nummer 3. Sander Bap heet het nummer, hoor? Nee, Something About You. Ja, joh. Ik, ik wil echt, voordat dit nummer uit die lijst is, wil ik echt de hele complete tekst van uh, Sander Bab uh, hier hebben gehoord. Dus uh, degene die het heeft geschreven, als je nu zit te luisteren, Kom gewoon een keertje langs en uh, um, ik wil gewoon die hele tekst weten. Zorg ik dat ik de muziekband heb ervan. En dan kunnen we gewoon dat hele stomme wap doen. Ik ben toch wel benieuwd naar. Ja, dat vind ik ook wel goed. En op de nummer 23 hoogte is 7. Bob Sinclair featuring Talman met Field of En op nummer 22 Ellie Goulding, Laugh Me Like You Do. Op nummer 21 hebben we David Guetta featuring, featuring Nicky Minaj en Echo Jack met Hey Mama. En op nummer 20 hebben we Omi met Cheerleader. Is trouwens de langste in de lijst. En op nummer 19 hebben we Martin Garrick featuring Asje met Don't Look Down. Op nummer 18 hebben we Lost Frequencies met Are You With Me. En op nummer 17 hebben we Martin Stoppec met GTA en Intoxicator. Op nummer 16 Florence and the Machines met Shifty Rack. En op nummer 15 Whisky Leafa featuring Charlie Putt met See You Again. De, de Euro breakdown op, vrijdag. breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met uh, de prachtige nummer 14.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 the change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 14e orde is Sarah Larsen met het prachtige Uncover. En dit is de nummer 13 van deze week, Kygo. Kygo doet het niet alleen, samen met uh, Parson James. Tolde de show. Op nummer uh, 13 dus uh, van uh, deze week. En een beetje nieuws over de artiesten, want een uh, momentje waarover nog wel... Uh, ...paak zou worden aangevraagd uh, door Mariah Carey. Ze gleed uh, deze week uh, van de trap in haar uh, nieuwe vriendje. Die bleef gewoon uh, zitten... En wie is haar nieuwe vriendje dan? Dat ga ik jou nog niet verklappen. Lekker hem. Hij met blokhakken en tassen. In al ging Mariah Carey deze week onderuit. Toen ze een smal trappetje naar beneden wilde gaan. Onderaan de trap zat haar nieuwe vriendje James Packer. Rustig een sigaretje te roken. Hij zag wat er gebeurde en bewoog geen millimeter. Nou, gelukkig liep er uh, op de boot van Pekker voldoende beveiligers die Mariah een uh, helpende hand uh, toe konden steken. Ja, die dacht ook, ik mag aan, daar zit hij nou wel uh, Zo valt uh, te zien uit de beelden die uh, Heat World twist, uh, wist te maken. Maar uh, echt uh, charmant was de actie van deze James uh, niet. Mariah Carey heeft een relatie met de Australische miljonair. En uh, viert deze week uh, met haar kinderen vakantie op uh, zijn uh, beschamelijke kleine jachtje. Dat ding is groot, joh. Dat is niet normaal. Maar ja, hoort erbij. Hé, hey, ehm... Um... Ja, One Direction dan. Normaal gesproken zeg ik, wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand. Maar we hebben ze X al gedraaid. Die is nieuw binnengekomen op 39. Dat is Gomez. Maar uh, wat de fuck is nou weer met uh, One Direction aan de hand. Die hier hebben namelijk een uh, flink bedrag kunnen bijschrijven... voor hun nieuwe Where Are We now tournee. Uh, de vier mannen van One Direction uh, krijgen voor hun deelname aan de Tour op voorhand. Al Alex, schrik niet, 1,4 miljoen euro door enkel de handtekening te zetten. Het uh, voorschot krijgen ze om uh, zeker te kunnen zijn dat ze zullen deelnemen. En dat is pure noodzaak, want recent uh, vertrok uh, Zijn Malik dus, uh, uit die groep. En uh, ze zijn bang, uh, dus uh, de organisators van de tournee, dat er uh, nog iemand uit kan stappen. Uh, Zemelik is overigens nog uh, wel aandeelhouder van de band... en zal dus nog steeds uh, geld blijven verdienen. Heeft hij best slim gedaan, die jongen. De getallen rond de band zijn overigens indrukwekkend. In de zeven maanden dat de band vorig jaar uh, onderweg was... werd er maar liefst... Ik uh, wou oh, dat ik het had. 260 miljoen euro bruto verdiend. En staat daarmee uh, op de twaalfde plek van best verdienende concertreeksen. Uh. En in uh, dat perspectief is 1,4 miljoen euro per persoon echt uh, helemaal niks. Ah, goed, ze zullen het wel verdienen, uh, zullen we dan maar zeggen. Hé, hey, uh, Chris Martin dan, kennen we die nog? Ja, die kennen we toch nog wel. Sander zijn nee, goed, echt niet? Nee. Ja, dat is van je. Nik maar, is goed. Nou, ik zou... Uh... Ik um, zou direct wel even tussendoor een nummertje laten horen rijden. Want uh, sommige artiesten vinden het gewoon leuk om uh, Moppie te spelen En ook uh, Chris Martin die dus in een uh, café in nieuw Delhi zat Chris Martin is in India om wat uh, toeristische plekken te bezoeken En er hoort natuurlijk ook een uh, klein uh, snuisterijtje bij in een bar De plek werd uh, vrijwel direct een van de heetste plekken van de wereld Want Chris Martin besloot een gitaar te pakken en spontaan een klein setje te doen Zo speelde hij uh, Viva La Vida, Paradise en uh, Fix You en het kroegje was zo klein dat er geen podium was. Dus stond Martin gewoon tussen het publiek. Hij was in de bar in gezelschap van meerdere bekenden. Zo werd Frida Pinto daar ook gesport. En wie is Frida Pinto? Nou, dat is Slamduck Millionaire. Maar Chris Martin is dus ook gewoon mens gebleven. Zullen we maar zeggen. Hey, straks heb ik nog een nieuwtje over je, voor je over Jess Glynn. Want die loopt weer met haar geld te strooien. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 10 van deze week. En die is in handen van David Guetta samen met Emily Sandé. What I Did For Love, ooit de nummer 1 geweest. 19 weken nu in de lijst. Deze week blijven zitten op de tiende plek. David Guetta, Emily Sandé. What I Did For Love op ZFM. Talking loud, talking crazy. Lock me outside. Praying for the rain to come. Again. Guess it's true what they say. I'm always late. Cry and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything. Don't Be So Hard On Yourself is de nieuwe single van uh, Jess Glynn. Die ze deze week uh, de lucht in heeft uh, geslingerd. Het nummer is net als haar uh, huidige top 40 hit die je nou hoort. Hold My Hand afkomstig van haar debuutalbum dat volgende maand gaat verschijnen. En I Cry When I Love gaat heten. Nou, de Britse zangeres gaf uh, anderhalve week geleden al een uh, ander nummerprijs. Door een akoestische uitvoering uh, van uh, Aint Got uh, Far To Go. Om die uh, online te zetten. En... Uh... Jess Glynn maakte vorig jaar samen met Clean Bennett... de grootste hit van het jaar met de Rodderby. De nummer werd zo succesvol dat terecht kwam bij de 16 grootste... Uh, top 40 hits uh, ooit. Dus uh, Jess Glynn is lekker onderweg he, met haar uh, zomerse hitjes, uh, vind ik zo. Hé, hey, het is uh, half uh, vijf, tijd voor... Voor Nederland, ja. Ja, de collega's van Radio 538... die presenteren vandaag tussen 2 en 6 de Nederlandse top 40. En voordat ik het een beetje ga doornemen... Uh, moet ik wel een memorabel ding zeggen. Hij is jarig, hè, vandaag? Die presentator Jeroen Nieuwhuizen. is jarig? Ja, hij is 43 geworden... Precies vandaag. Dus bij deze, gefeliciteerd. Ik hoop dat je lekker aan het werk bent, je luistert toch niet, wat je mezelf zelf aan het presenteren. Maar goed, uh, even een kleine uh, snel door doorheen skippen wat er allemaal onderaan in de top 40 staat. Uh, onderaan helemaal vinden Robin Schulz, de Headlights. Met een plekje daarboven, Heroes met Mont, uh, van uh, Mansel Zermeloe. En The Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker, op uh, 38 nieuw binnengekomen deze week. Uh, Bad Blood, Taylor Swift uh, vinden we daar op 35. En Omi staat er nog steeds in op 34. Flowrider, I don't like it, I love it op 32. En de andere nieuwe binnenkomen van de Nederlandse top 40. Come and get it van John Newman is op 31. Uh, Kensington staat op 24 met Riddles. En een hoek met New Day op uh, 23. Madcon, uh, Madcon, Madcon, uh, uh, Madcon, Madcon. Moet je wel goed zeggen. Samen met Ray Dalton, Don't Worry, vinden we op de 16e plek. Novici, Waiting for Love vinden we daar op de twaalfde plek. Adam Lambert staat er ook in. Die vinden we in de top 10 op nummer 10. Wiskalifa, see you again op nummer 8. En Last Frequencies op nummer 7. Uh, Kenny B. met uh, Parijs staat ook nog steeds in de lijsten. Maar niet meer op uh, nummer 1, zoals eerst, maar nu op uh, nummer 5. Kygo, Parson James, Tolden Show staat op nummer 4. Leonard Major Lazer, DJ Snake featuring Moesat op 3 en Felix Shawn samen met Jasmine Thompson, on Body' 'Love Me Better. Vinden we op de tweede plek. En op de eerste plek, ja, hoe kan het ook anders? Ik vind het een verschrikkelijk nummer. Als we kijken naar Europa, ik heb even zitten uitrekenen waar uh, dit nummer staat in Europa. Waar gok jij? Nou, wel in de top 10. In Europa? Ja. Yeah. Nee jongen anders had ik hem wel hier in de top 10 in de Euro Breakdown toch gehad. Oh. Ja, nummer 1 in de Nederlandse top 40 drank en drugs van Little Klein en Ronnie Flex... staat op nummer 246 in Europa. Oh, nou dan duurt het nog gelukkig voordat hij in de WD komt. Ja, dat denk ik ook wel. Ik zie het ook niet zo snel gebeuren. Dus uh, op nummer 1 in de Nederlandse top 40 drank en drugs van Little Klein en Ronnie Flex. En dat is niet aan te raden hoor, met deze temperaturen. Ik zou het uh, niet doen. Ik zou water en uh, appelsap nemen. De, de, Euro de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Door met de top 40 van Europa, de 40 heetste hits van dit continent. En dat doen we met nummer 6, Robin Schultz, samen met ALSI. Headlight. Oh, I don't know why you're chasing all the headlights. Oh, cause you're always trying to get ahead of light. Samen met ALSI. Nummer 6 deze week in de Euro Breakdown met headlights. Hier op CFM Zandvoort. En ondertussen zitten we een beetje te chatten met de componist van de Sander Kebab. Ik wil hem echt hier in de uitzending hebben, joh. Kom gewoon langs voordat, voordat de nummer de lijst gaat verlaten. Wil ik hem echt gehoord hebben hoe die nou uh, gecomponeerd is uh, door jullie. Ik ben wel benieuwd. Uh, goed, top 5 zijn we aangekomen. Vorige week stond deze nog ergens op nummer 2, geloof ik. Een paar blaasjes, geraakt. Nummer 5 deze week hier op On van Your Rakedown Lunch Money Lewis met Bills, Bills, Bills. Got bills! Deze week in de Euro Breakdown. Deze zomerse 40. De zomerse 50 komt er ook weer aan, hè? Maar het is heel wat anders. Blijf gewoon luisteren naar je je film hoort. De zingel vanzelf voorbij komen Wanneer de zomerse 50 nou precies is. Kijk even anders op Facebook. Dan zal het ook wel voorbij komen. Maar vandaag hebben we dus de zomerse 40. De Euro Breakdown. De top 40 van dit moment. Hé, hey, uh, met dit mooie weer, Sander. Ja? Uh, Mag je volgens mij, niet 100% officieel natuurlijk, maar mag je volgens mij autoruiten inslaan? Hè? Het is 100% officieel. Nou, nee, het is geen wet voornamelijk. Dus. Uh, het is niet 100% officieel, maar het mag wel. Ja. Uh, mag ik nou alle autoruiten inslaan gewoon? Nee. Oh, we welke moeten, wel? Er we moet uh, of een dier in zitten of een kind. Ja. Of dus, uh, namelijk baby's. Baby's of uh, honden voornamelijk. Uh, als je die nou in de auto ziet zitten en die zitten echt helemaal uh, weg te koken. Sowieso als je de eigenaar kent, uh, scheldt hem verrot. Voor... Nee, dat zeg ik ook niet. Als je de eigenaar kent, uh, attendeer hem dan erop. Maar uh, je mag dus de autoruit inslaan en uh, ik zou het zijraadje nemen. Ik zou niet de voorraad of de achterraad doen, want dan blijf je bezig. Het is wel goed om je agressie uh, <lacht> kwijt te raken. Dat maar, is het zeker. Een zijraadje inslaan en uh, wel geloof ik de politie willen. dan. Ja. Meldemaken je maar verplichter nou om uh, gewoon uh, de politie te tellen Ja, dat ik je het hebt gedaan. Dus uh, doe dat. En uh, niet alleen met uh, honden. Ik heb zelf geen honden. Ik heb zelf dan weer uh, vissen. Ik zit ook achter glas. En met deze temperaturen is het ook niet fijn. Dus hou ook de temperatuur van je aquarium in de gaten. Dat die niet hoog wordt. Want anders krijg je gestoofde vissen uh, zo direct. Ook lekker. Uh, nou ja, meestal met die tropische vissen. <laughs> die mensen in de aquarium houden. Die uh, zijn niet echt zo lekker om uh, op te eten. Maar uh, hou daar ook je temperatuur in de gaten en uh, wordt die nou te hoog, pak dan gewoon even een uh, flesje. Met water vul je die, laat hem even in de vriezer liggen en uh, hang daarna gewoon even dat flesje tijdje in je aquarium. Dan uh, zakt je temperatuur weer en dan zullen je vissen erg blij mee zijn. Ook honden, als je ermee buiten loopt, kijk uit voor asfalt en dat soort dingen. Voel eerst even met je handen. Of met je eigen blote voeten, of het wel kan allemaal. Ja, en als je het met je hand doet, doe het met de buitenkant van je hand. Hou je het niet langer vol dan 5 seconden. Dan zou ik er niet met je hond op gaan lopen. Ja, ik vind gewoon dat ze dat met de binnenkant van de hand moeten doen. En gewoon 10 buitenkant. minuten erop houden. Goed, tot zover de hittebeeldingen. Hey, nummer 4 uh, in de Euro Breakdown is Nathalie LaRoos. Yeah. Samen met uh, Jeremiah. Straks de top 3 van deze week. Maar eerst dus not little rose of vier I we what I Ja, wil je dat? Ja. Graag uh, water met zo'n uh, wit schuimkraagje. 95% water ongeveer. Want je moet veel drinken met het weer, hè. Vergeet dat niet. Oh, geen alcohol overigens oh, dan. Hé, hey, uh, Nathalie Rose was dat samen met uh, Jeremiah op uh, nummer 4. Dus deze week in de Euro Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. We gaan ons opmaken voor de top 3 van deze week. En uh, als je goed hebt geluisterd, is sowieso de nummer 2 uh, van vorige week eruit. We hebben een nieuwe nummer 1, dat kan ik je wel verklappen. We hebben een nieuwe nummer 2, dat kan ik je ook verklappen. We hebben helaas geen uh, nieuwe nummer 3. Mag ik dat ook al verklappen of niet? Nee. Oh, nou, we, de, misschien hebben we dan een andere nummer 3, maar ik denk het niet. Zo beter? Ja. Oké. Okay. <laughs> nee, de top 3 van deze week komt eraan, maar niet voordat ik jou ga vertellen hoe die dus vorige week eruit zag. Nou, zo. Nummer 3. Zander, uh, bedankt voor het water. Hey op uh, drie vorige week Riva, Reva Restart the game. 2 was in handen van uh, Lance Mary Lewis. In één je hoort hem hier. Madcon met Don't Worry. Deze week op uh, nummer 3 is uh, blijven staan. Dat is Clean uh, samen met uh, Broken Back met Riva. De Eurobreakdown Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En je hoort hem hier, Riva, oftewel restart the game. Kling samen met broken back op 3 in een tiende week, elfde week, ik lieg. Jongen, jongen, jongen, wat gaat de tijd zo snel? Klingon met Riva, nummer 3. <tied>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 Crying all your tears, move your freaking eyes Forget about the pie, you're not out of mind Now this world you'll find answers to your pain You babe. Dude, walk and make it It's end. a taste of the pain of losing someone who can Don't even look back at this wasted moment's time. You're hard to, everybody used to be This so not not to blame you should retreat They watch as well as you can see Stop the game Zomers top 3 deze week. De 3 heetste hits op Teenslipper FM. Bij C.F.M. hem. Ik. Euh, verspreek bij iedere keer. Star FM. S Star FM, Teen FM. Zie je wel? Star Nee, niet Star FM, het is een Slipper FM. Je moet het hmm, wel goed zeggen. Dat was me Klink samen met Broken Back op nummer 3 van deze week. Nummer 2. Met Khan, vorige week nog op nummer 1. Twaalf weken ondertussen alweer in de lijst met uh, Don't Worry. You got everything's eyes wanna dip get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Uh. Night never ends, no heavy, hurry, no heavy. Hurry. Uh. Shorting no up thick so the eyes get blurry. And the nights in your paws, so we might get dirty. <laughs> DJ like Wat ik nou zou willen is een mooi groot zwembad omheen. Met, ge, gevuld met water natuurlijk. Maak dan zo lekker instaan en uh, lekker mee zitten zingen op deze Madcon, don't worry. De nummer 2 van deze week uh, van de Euro Breakdown. Van uh, 3 juli uh, 2015 uh, geloof ik, hè? Ja, Ja joh, het gaat de tijd toch snel. Uh, vorige week is dus op Nummer 1, betekent dat we een uh, nieuwe nummer 1 hebben. Wordt hem vorige week nog op uh, nummer 4. Hij is al een keer eerder nummer 1 geweest. Maar in de 14e week dat hij in de lijst staat, dus wederom opnieuw. Major laser. Samen met uh, DJ Snake met Lino. Laser, ...samen met uh, DJ Snake... ...featuring me met uh, aan ...deze week dus uh, weer terug... ...op de eerste plek in de Euro Breakdown. De 25e jaargang aflevering 27... ...van 3 juli 2015 zit er alweer op. Deze week hadden we 14 stijgers... ...8 zittenblijvers, 15 dalers... ...en 3 nieuwe binnenkomers... Pitbull, Years and Years. En Rihanna, die hebben de lijst helaas niet gehaald. Maar Sabine Gomes, Flowrider en Maroon 5 zijn er wel weer bijgekomen. Hey, ik bedank je voor het uh, luisteren. Ik bedank Sander natuurlijk weer. En uh, heel veel succes met deze mooie, lekkere, warme temperaturen de komende dagen. Geniet ervan. En ik zeg tot uh, volgende week. Doei! Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? It? Yes, it's over. How you like it? I don't know. I slept through the whole thing.